Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie maakt zich zorgen over Koningsdag. Vanwege corona is het ook dit jaar anders dan anders. Geen grote feesten, kleedjesmarkt en tonpoessen eten met je hele familie. Maar de politievakbond is er niet gerust op. Ze zijn bang dat er illegale feestjes aan zitten te komen. Omdat in de loop van de dag men op de recreatiegebieden en de parken extra alert is. Maar men is ook voorbereid op de uitloop van de avond. En daarin zie je vooral op het internet dat veel mensen oproepen tot allerlei feestjes in die parken. Het zij thuis, het zij in studentenhuizen. Dus uh, ja, dat wordt, uh, dat wordt volle bak. Volgens de bond worden zoveel mogelijk agenten en boa's ingezet. Maar is tegen een feest achter de voordeur vaak weinig te doen. In studentenhuizen waren vanochtend weer eens wekkers te horen. Studenten aan de hogeschool en universiteit mogen vanaf vandaag één dag per week naar de studie. Ze moeten wel anderhalve meter afstand houden en een mondkapje dragen. Ook ligt er binnenkort zelf testen klaar voor studenten. Drugsbendes zijn veel dieper binnengedrongen in de Rotterdamse haven dan we dachten. In de krant NRC zegt de baas van de Zeehavenpolitie... dat criminelen op belangrijke plaatsen bij scheepsbedrijven handlangers hebben. De mensen die de drugs ongemerkt uit de containers halen en afvoeren... kunnen dat volgens de politie alleen doen als ze hulp krijgen van binnenuit. En de KNVB roept de politiek op om ook bij de komende wedstrijden... in de eredivisie gewoon supporters toe te laten... Afgelopen weekend zaten er voor het eerst sinds september weer mensen in de stadions. En dat beviel goed, zegt sportcollega Tom van het Hek. Je hoorde eigenlijk alle spelers wel zeggen, ook die een teleurstelling hadden gehad... doordat ze bijvoorbeeld verloren na lange tijd weer voor thuispubliek gespeeld hebben, zoals bij Heeren Veen, Dat ze toch wel heel erg genoten hadden, omdat ja, publiek en voetbal, het hoort natuurlijk bij elkaar. Er was in ieder geval heel veel vrolijkheid op het veld, rond het veld. Ja, ik ben heel, heel, heel blij. Voor het eerst sinds anderhalf jaar, het, het was fantastisch. We zei, we, we zijn weer gelukkig. Kortom, het was wat dat betreft ook wel een heel mooi weekend voor het voetbal. De KNVB denkt dat, de, de KNVB denkt dat er woensdag een knoop wordt doorgehakt over publiek bij de volgende ronde in de Eredivisie. Het weer in het noorden veel bewolking, de rest van het land aardig zonnig en wordt gemiddeld een graad of twaalf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Alles wel? Ja, van het strand, maar ja, hoor, prima. Ben je op het strand? Ja, allemaal prima. Nee, ik, zeg al, ik kom net terug van het strand en uh, allemaal prima. Wat heb je gedaan op het strand? strand? Nee, lekker hard gelopen, lekker ontspannen. Oh, oké. Okay, mensen dus, yeah. die ik dat eigenlijk uh, al jaren doet. Ik denk al 25 jaar op zaterdagmorgen. Oh, dus en, dat ja, was ook in, uh, in je diensttijd al? Oh, mijn diensttijd ook al, ja. ja, ja. Eigenlijk als voorbereiding voor de skivakanties deden we dat. Uh, en dat was een activiteit van New destijds. En de uh, Massalvaree.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 gepast uh, naar de omstandigheden natuurlijk. Ja, die, uh, de training was voor, het, uh, voor de wintersport. Is dit jaar natuurlijk ook niks van gekomen? Nee, ook niks van gekomen. Nee, hoor. Alleen in gedachten. <laughs> Alleen in gedachten. <laughs> maar... gedacht en foto's. Ik, ik neem aan dat jullie goede hoop hebben op, uh, op volgend jaar. Voor jaar eind van dit ja, jaar. Ja, komend, komende winter hopen we natuurlijk dat uh, alles weer een beetje regelduur uh, uitgevoerd kan worden. Hè? Ja, nou ja je, uh, Allerlei zaken. Je laat al uh, zien dat je uh, in, in je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 En uh, ja, dat is uh, je kan uh, zeker in de uitvoering vind ik persoonlijk dat er uh, veel minder betrokkenheid is van de burgers bij, uh, bij uh, zeg maar, uh, het gemeente, bij de gemeente zelf. Zeg maar, ja. hè? Als je het onderhoud ziet van, van de plantsoenen, van de, de wegen, het was allemaal ja, met veel kortere lijnen werd alles uh, uitgevoerd. En dat is natuurlijk ja, dat is natuurlijk jammer. Is dat, is dat een nadeel van de, de samenwerking?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 Dat is dus uh, nu de, ja nu zitten we met aan uh, zeg maar uh, in de samenwerking. En ja, als het wel of niet goed gaat uh, van de buitenkant is daar heel moeilijk over te zeggen. Ik heb mm -hmm. het alleen via de ZTB meegemaakt. Uh, met de bouw van het paviljoen uh, die we uh, zeg maar ons nieuwe onderkomen in de Zuid. Ja, het gaat allemaal ja, stroombrug en uh, ja, niet meer de korte lijn die wij vroeger hadden.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 Nou, dat is dit jaar, dat is, ja, ik ben er niet natuurlijk direct meer bij betrokken, maar dit jaar uh, moet wel uh, de eerste schop uh, de grond ingaan. Uh, de grond ingaan, uh, om uh, het te realiseren. Dat uh, het jaar erop, uh, zeg maar bij ons 100 jaar bestaan, uh, de nieuwbouw gereed is. Dat zou natuurlijk een fantastisch moment zijn.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 Ja, nee, zo is het. Maar ja, dat is, uh, dat is natuurlijk, uh, ja, met die samenwerking is dat uh, waar we het net al over hadden. Ja, het is gewoon jammer uh, dat eigenlijk uh, zandvoort, uh, ja, het is een kleine gemeenschap. Mm -hmm. En uh, ja, we moeten met elkaar zorgen dat die gemeenschap uh, zo goed mogelijk floreert natuurlijk. Ja. Zowel, toeristisch, zowel toeristisch, maar ook de bewoners die er wonen. Dus, uh,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 Ja, ik ben uh, sinds uh, 1975 lid van D66. Ik zit net juist te kijken. 45 jaar ben ik dit jaar lid. Het is al een hele periode natuurlijk. Hè? Onafgebroken. Vaak ben ik het hier niet mee eens. Maar dat maakt niet uit. Ik ben altijd lid <laughs> geweest. Ja, als, als je het er nou niet mee eens bent, dan wordt het toch wel besproken in jullie, uh, jullie ja, ja, Kijk, maar je hebt natuurlijk plaatselijk, kan je iets met ergens niet eens zijn en landelijk. Mm -hmm. kijk, en dat is natuurlijk altijd...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 Dus je moet eigenlijk de, de samenwerking opzoeken waar je het beste uitkomt... en, uh, ja, dat, en, en dan toch de die de korte lijnen proberen te houden? Ja, toch die korte lijnen. En zo goedkoop mogelijk. Kijk, toen wij nog met Bloemendaal en Heemstede samenwerkten met onderhoudsbestekken en dat soort zaken, via Bureau Rijk was dat toen... kon je alle kosten delen. En nu deel je de kosten niet. Nu sta je weer alleen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 Wat, uh, wat brengen de komende maanden, Ruud? De komende maanden, ik hoop... Ja, in eerste instantie... Uh, Moet het terras open. Uh, um, ja, <laughs> <laughs> Kunnen, zou het zou heel fijn zijn wanneer ik weer lekker met mijn caravan weg kan. Huh? Dat, ja. dat doen we ook zomers. En, uh,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 zijn gewoon weg. En dat ja. geldt van de Formule 1 eh, dat, eh, tot, eh, zeg maar, eh, nou ja, gewoon de, de Chantilly festivals En noem maar op wat we allemaal hebben gehad in Zandvoort. Eh, en eh, ja, dat toch weer opgepakt moet worden op een of andere wijze. Nou, Kijk Ruud, ik, ik kan je meedelen dat de vergunning aanvraag voor de Shanti-koren die is gedaan. Dus we wachten af of ja. het allemaal ja, nou, doorgaat. Ah, ja. ja, nee, maar dat zijn toch leuke dingen. Tuurlijk. De, de kleinste dingen voor Zandvoort, maar, en de Formule 1 is het grootste dan voor Zandvoort, ja. maar het hoort er allebei bij een dorp. He, van palingroken uh, paling tot uh, noem maar, roken. Noem, en, noem maar een leuk evenement op het ja, nee, bij dat Zandvoort. dat soort dingen, dat hoort toch bij zo'n dorp als, als Zandvoort. Ja, eigenlijk... he, en het hoeft allemaal niet grootschalig te zijn, maar oh, nee, ook juist nee. de kleine dingen zijn juist leuk. Vind ja. ik hoor, dat is mijn mening. Nou, dat is een... een uh, dan denk ik dat het wel een goede is uh, voor jou om ook mee af te sluiten, want... Ja. Um,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 ja, en we komen elkaar wel weer op straat tegen, om het te zeggen. Dat lijkt me wel, hè? Hebben we gezellig Dank en licht op het terras? Ja, dankjewel, hè? He? Huh? Oké, okay, ga je goed. Doei. Doei! You see, Billy got picked on at school. The things he couldn't change. He tried his best to play it cool. But in the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 Sometimes, That's right. When we're gonna start to see from someone, someone else's, else's eyes. I think it's time to come together.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 ja, of, of laten brengen. Of, of laten brengen door uh, de ondernemers. Nou, Ik uh, ja. denk dat dat een, uh, toch wel iets is wat veel verantwoorders ook doen. Ja. En uh, het is altijd goed om daar weer wat aandacht aan te besteden. Die, uh, die, die vierweekse campagne bestaat die alleen uit advertenties en, en, en, en interviews? Die, uh, ja, en, en ook filmpjes en um, ja, advertenties, interviews. En er komen posters. Die hopen we dat de ondernemers ook uh, in hun zaak ophangen.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 Maar het is gelukt. Dus... Ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, nee, even inderdaad, even, even terugkijken op wat er vorige week nou allemaal is gezegd. Laat het duidelijk zijn dat, dat niemand in Zandvoort, en ook ik niet, zo gelukkig ben met de situatie die vorig jaar ontstaan is door corona, dat aantal Mediaal naar de Hattestraat ging. En toen ook al met de heer Haarsman gesproken heb om te kijken, kunnen we dat terugzetten? Nou, dat is gelukt.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 uh, een callcenter opgestart en heeft zijn bedrijf, uh, ik meen vorig jaar, jaar eind verkocht. vorig jaar, uh, verkocht. En is beschikbaar en heeft heel veel interesse in Zandvoort. Is ook zeer regelmatig in Zandvoort. Nou, daarmee hebben we gewoon drie hele goede kan kanjers die uh, de Raad van Toezicht vormen.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 Dat daar aandacht voor is en dat de Raad van Toezicht en de directeur daar naar luistert en daar iets mee doet. Daar gaat het ons om. Een critici uh, van de Raad van uh, Advies zeggen nu al van ja, wat moet nou een sportjournalist in zo'n uh, adviescommissie of een, uh, een marketingdirecteur uit Noordwijk? Uh, kijk, dat, daar wordt naar gekeken.